Middernacht, het begin van woensdag 13 juli. Freddy van met het NOS-journaal. Het vertrouwen in Ierland van kredietbeoordelaar Moody's is verder gedaald. De organisatie heeft de kredietwaardigheid van Ierland verlaagd tot de junk-status. Dat betekent dat het risico voor investeerders toeneemt... en dat Ierland bij nieuwe leningen op de kapitaalmarkt een hogere rente zal moeten betalen. Moedis denkt dat Ierland opnieuw noodleningen nodig heeft. De Ierse regering zegt dat ze tot eind 2013... aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Daarna moeten mogelijk nieuwe leningen worden afgesloten... bij de EU en het Internationaal Monetair Fonds. Ierland heeft al een steunpakket van 85 miljard euro toegezegd gekregen. Dat geld wordt dit jaar en volgend jaar verstrekt. In Italië is een paleis ontdekt van de beruchte Romeinse keizer Caligula. Die leefde aan het begin van onze jaartelling... De politie kwam het buitenverblijf dankzij een criminele bende op het spoor. De bende hield zich bezig met illegale opgravingen op het platteland... op zoek naar archeologische schatten. Begin dit jaar werden een paar bendeleden aangehouden... met een enorm standbeeld van keizer Caligula. De arrestatie leidde naar een plek bij Rome... waar de resten zijn gevonden van de villa. De marechaussee heeft bij de nieuwe controles rond de grenzen... afgelopen maand 111 illegale vreemdelingen aangehouden...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 Dit is Radio 1 en NCRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumas. De, de Spanjolsen zongen ooit Whatever Happened to the Heroes. Waar zijn de echte helden gebleven? Waar zijn onze grote leiders gebleven? Waar zijn de Shakespeare's gebleven? In ons land bestaat een instituut dat zich daarmee bezighoudt... het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. In de roerige jaren dertig is het opgericht met als doel om te voorkomen... dat documenten en archieven van oppositiebewegingen verloren zouden gaan. En met succes. De archieven kennen veel bijzondere stukken van wereldverbeteraars... als Marx en Engels, die anders verloren zouden zijn gegaan. Onlangs bestond dat Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 75 jaar... Op de dag dat ze een groot feest hadden, kwam Erik-Jan Zurger langs in het Huis van de Maan. Hij is hoogleraar Turkse Taal en Cultuur in Leiden en de directeur van dat instituut. We gaan uh, zometeen die uitzending herhalen. Ik wil u uh, nu vast even zeggen dat wij straks in de tweede uur gaan praten over het nieuws van deze dag. En wel het nieuws uh, dat u ongetwijfeld meegekregen heeft over het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Daar is uh, door onoplettendheid een uh, patiënt rond blijven lopen met een gevaarlijke resistente bacterie. 1800 mensen die dus mogelijk besmet zijn geraakt. Dat mag je met recht dramatisch noemen. In het tweede uur wil ik graag met u praten over deze besmetting. Heeft u wel eens iets, iets dergelijks meegemaakt? Een bedoeling? bedoel ik. Of heeft u onachtzaamheid van het ziekenhuispersoneel meegemaakt? Bel ons, dat kan nu alvast, op ons gratis nummer 0800-1121. Dan gaan we straks in het tweede uur met u praten. 0800-1121. Terug naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Erik-Jan Zurger dus, uh, hoogleraar Turkse uh, Taal en Cultuur in Leiden... directeur van het instituut. In de zomereditie van van Kazerloenen herhalen wij het gesprek met hem... en Lex Bolmeijer uit 28 oktober 2010. En Zurger reageert, daar begint hij mee, op het antwoordapparaat... met als vraag welk document uit zijn persoonlijk archief... hij op zou willen nemen in de collectie. Ik denk de stukjes die ik nog heb... van iets wat heette de werkgroep-politieke discussie... Die ik met een stel vrienden op de middelbare school heb opgericht. Dat is een reliek uit 1969. Oeps, veel tekenend uh, jaar. Ja, ja, ja, ja, ja, oh, ja wacht precies. even. Let op. Uh, toen dus uh, uh, wij, uh, net een beetje te jong voor babyboomers... Um, ja, gegrepen waren door de romantiek van de revolutie. Uh, China, de culturele revolutie, maar vooral Cuba natuurlijk. En ook het... Uh, uh, uh, het uh, Chili, wat toen al in de richting uh, uh, van, van Allende aan het bewegen was. En uh, uh, ja, wij voelden ons geroepen om onze medescholieren politiek bewust te gaan maken. Zo, kijk, kijk hier brandt het, het vuur van een revolutionair. Vreselijk, ja, maar dat is... Vreselijk? Uh, Geweldig! <laughs> ja, nou ja, uh, ik weet niet of het de evolutie is of de puberteit of iets ertussenin. Hmm. Maar, uh, wat in deed ieder geval uh, Met die vrienden? Uh, Enkele van mijn vrienden hebben toen ook heel serieus geprobeerd om als vrijwilliger de aan de uh, suikeroogst op Cuba mee te gaan doen. Uh, dat is het nooit geworden. Ze zijn gewoon gaan studeren. Maar dat, dat vind ik wel een, als het nou om mezelf, dat vind ik wel een tijdsbeeld. Ja. Een, een soort ja, nauwelijks meer voelbare romantische passie. Je kijkt er eigenlijk volgens mij al met te veel afstand weer op ja, terug. Ja, ja, je bent ja, het wel geweest. Wel. Ja, dat is zo. Je hebt het maar, gedaan, je hebt erin geloofd. Ja, maar dat is toch met, met heel veel dingen zo. Hè? Dat als je naar jezelf terugkijkt, uh, uh, 40 jaar eerder, dat je ja, dan lijkt daar toch een vreemd iemand aan de gang. Ja. Hoe kan, dat? Maar, Hoe kan Maar dat? ik zou dat als tijdsbeeld, geloof ik wel, nee. uh, graag uh, bewaren. Is ja. er aan jou een wereldverbeteraar verloren gegaan? Uh, dat weet ik niet echt. Uh, ik denk dat ik uh, uiteindelijk meer... Ja, gegrepen ben door, uh, door het onderzoek, door het weten, door het analyseren... dan ja. door het echte doen, ja. door de actie. Daar was je voor voorbestemd. Meer denk ik, ja, ik ben gewoon uh, echt uh, onderzoeker geworden, ja. uh, wetenschapper, historicus. En dat ja, daar, daar ligt ook toch wel. Eh, ja. waar, waar gaat je hart nou harder van kloppen? Ja. Dan is dat toch echt van uh, een archief in kunnen duiken en iets nieuws ontdekken. Uh, en die suikeroogst, dat zag je eigenlijk nooit zitten, sowieso niet. Die suikeroogst had ik toen al mijn twijfels over. <laughs> <lacht> Goed, ik, Erik Jan uh, hoogleraar Turkse talen en cultuur in Leiden. Eén van de, misschien wel de belangrijkste expert van Turkije in Nederland. Je houdt van lijken in de kast, um, met trouwens zelf ook de zoon van een hoogleraar. Geschiedenis uh, ja. van Oost-Azië. Ja. Dus dat, dat is kennelijk de erfenis die je meedraagt. Um, maar je bent dus ook directeur van het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis. En dat bestaat ja. 75 jaar. Er is een jubileum met een tentoonstelling, een catalogus en bezinning. Ja, we hadden ja. Een, uh, een prachtige bijeenkomst in de aula van de Universiteit van Amsterdam aan het spuien Met een uh, uh, hele interessante lezing van Bram de Swaan. Hè, de omnivore socioloog. Ja. Uh, die op zoveel terreinen wat, actief is. Wat zei die dat je is bijgebleven? Van zin van die reden? Uh, hij zijn een heleboel en, en, en, en ook hele, hele subtiele observaties. Maar wat mij het meest is bijgebleven is dat hij zei... Van, uh, als je nou kijkt naar de, de golven van uh, wereldverbeteraars... Hè, zoals die in de archieven van het ISG liggen... dan, dan kun je eigenlijk zeggen dat de, de vroege... Hè, dus de, de mensen van de late 19e eeuw, van de vroege 20e eeuw... dat die werden gedreven door woede woede over wat ze om zich heen zagen, over het onrecht, over de diepe armoede. Hij zei, als je naar de tweede golf kijkt, de jaren zestig en zeventig... Waar jij dus een kind van bent, een beetje mede, dus? Ja, hè, maar misschien vooral toch mensen die net iets ouder zijn. Hè, de, mm. Dan zegt hij van, ja, dat, dat was vooral een beweging van hoon. Uh, hè, dat was de, de, de uitda het uitdagen van de, van de verreste, gevestigde elite... Door de, door de jeugd, door de studenten... Dat was Hoon eigenlijk het thema. En hij zei, als je nou nu kijkt, in de jaren negentig, nu... Uh, wat zie je dan eigenlijk? Dan zie je vooral ironie. Dan zie je afstandelijkheid, dan zie je een relativeren van alles. Uh, he, je, je, alles kan, alles mag eigenlijk, maar niets wordt meer bloedserieus genomen. Ja. En hij zei, aan de ene kant is dat goed, hè, want die, we weten nu, we zijn wijzer... We weten dat die echte wereldverbeteraars... dat hun, hun idealen vaak in, hun, in het tegendeel zijn omgeslagen. En want, zij, want als je heel erg goed weet uh, waar het met de wereld naartoe moet... dan weet je ook heel goed wie er in de weg staan en wat daarmee moet gebeuren. Kijk naar de grote revoluties, de Franse en de Russische. Zo, dan krijg je doorgaans uh, grote aantallen slachtoffers. Dus. In die zin zijn we wijzer geworden. Maar de prijs die we ervoor betalen is dat we eigenlijk dus geen... Ja, dat we onze eigen idealen ook niet meer erg serieus nemen. We relativeren alles eigenlijk. En dat is voor Ja, hij zei dat, dat daar zit ook een groot gevaar in. En, en dat kan verlammend zijn. Als je, als je alle idealen relativeert en gewoon uh, zegt van... Ja, alles is uh, best wel geinig. Uh, dan, dan kan dat verlammend werken. Weer krachteloos geworden, ja. Maar ja. hij eindigde door te zeggen dat he, het, hij ziet het ISG als, als, echt als, een, als een enorme schat. En, en zegt van ja, dat, uh, he, dat, waar dat ISG ook weer een rol in kan gaan spelen... is in ja, een nieuwe ernst, zoals hij het eigenlijk noemde. Opnieuw. He, hij zag wel dat in de, in de huidige politieke situatie, ook in Nederland... Uh, dat we er weer een tijd gaat komen dat je idealen ook weer echt serieus hmm. moet nemen. Maar dat, dat is terug naar de woede, niet naar de hoon. Want dat vond ik wel interessant. Hè? Die ja. fase van, de, van, van woede ja. naar hoon is al een is al verlies. Ja, ja. subtiel om, om, om aan te geven, maar dat is al interessant. Want dan, dan is het al niet meer helemaal dat, dat echte nee. heilige vuur... van de wereld moet nee. beter en wat gaan we doen. Nee. nee, dat is natuurlijk ook zo... He, de gedrevenheid van uh, uh, de, de, de socialisten van 1900. En de mensen die dus echt de bittere, bittere armoede van de, van de arbeidersklasse om zich heen zagen, is een andere dan die van uh, ja, toch, uh, uh, middenklasse studenten in Parijs in 1968. Hm. He, die eigenlijk al een, hun, beetje, al een beetje verwend waren. Ja, ja. dat is toch anders. Ja. ja. En we hadden trouwens ook een hele mooie uh, en, en echt ook uh, leuke uh, toespraak... van Agnes Jongerius. Hmm. En dat is he, voor ons ook van belang, want uh, een van de dingen... De die. Ook... Ja, ja. Ja, want, want uh, in ons archief ligt dus uh, onder die 50 kilometer uh, collecties... ligt ook 4 kilometer Nederlandse vakbondsarchieven. Ja. echt de geschiedenis van de Nederlandse... Uh, is echt 50 kilometer. We hebben ruim 50 kilometer... Uh, ja, ja. ja. Goed. Ja. Um, er is een, een fantastische catalogus uitgebracht. Dat lijkt me een helske Ja, nee, maar die is prachtig. Het is een dik boek, dat heet Wereldverbeteraars. Dat is het thema wat jullie enigszins ironisch... Ja. Toch nog. Ja. Zo, als het niet het ironisch ja, natuurlijk. Ja. Ja, jullie kunnen ook niet onder jezelf uit, dat snap ik dan ook wel. Nee. Voor zo'n voor zo voormalige wereldverbeteraar als jij bent. Het gelijk. Hè? Wij gebruiken die term nu. Een uh, beetje ironisch. We gebruiken hem ook een beetje als een soort geuzennaam natuurlijk. Ja, ja het stiekem toch weer. een beetje wel, ja. Maar dit is een helske wij geweest. Dan moet hem, Enorm, als ik me dat ja. voorstel van, je moet dan, wat is het, het is dik. Maar dat dan nog niet meer dan een paar honderd pagina's natuurlijk. Je moet kiezen. Je, moet, ja. je hebt zoveel. Het zit al in dozen. In... Ja, wat, hoe doe je het? Nee, het moeilijkste is... Ja? Dit boek vertelt het verhaal van die collecties van het instituut sinds 1935. Nou, dat is 75 jaar verzamelen. Ja. Um, hoe maak je daar nou een verhaal van? Hoe kun je duidelijk maken dat daar een idee achter zit, een lijn in zit? En hoe illustreer je dat dan vervolgens met voorbeelden? Hè? Uit al die 50 kilometer. En dus dan moet je eerst nadenken van wat is dat verhaal dan eigenlijk? Nou, en dat, dat is hier heel erg goed gelukt. Wat, is, wat dus, is het verhaal? Ja, Het verhaal uh, wat het vertelt is dat... Uh, de oprichter, eh, dat is eh, de Amsterdamse professor eh, Nien Postumus... Eh, ook oprichter van het, eh, van het NIOT, is Instituut voor Oorlogsdocumentatie... en van de, van de Sociaal-Wetenschappelijke Faculteit in eh, Amsterdam bijvoorbeeld. Maar dat die eh, oorspronkelijk economisch historicus is... en die verzamelt in de jaren 20, verzamelt die nog niet voor het ISG, want dat bestaat nog niet maar voor het Nederlands Economisch Historisch Archief... dat hij ook al opgericht heeft. Alleen veel eerder, in 1914. En verzamelt hij dus alles wat te maken heeft... met de geschiedenis van boekhouden... en handels... Uh, hoe noem je dat, administratie. Um, prijzen. Hij is heel geïnteresseerd in de ontwikkeling van prijzen. Dus hij verzamelt prijsstaten, <lacht> en zo van over de hele wereld. Ja. En... Hij raakt dan geleidelijk aan ook steeds meer geïnteresseerd... als economisch historicus in de factor arbeid. En, en van daaruit in de arbeiders en ja, de sociale geschiedenis. En zo begint dat dus. En gaat hij dus ook de, niet alleen bedrijfsarchieven... maar ook uh, archieven van bonden die, die overal en nergens gewoon vernietigd worden. En het is een tijd waarin archieven nog op grote schaal vernietigd worden. En die begint hij te verzamelen. Uit achterloosheid dan nog? Ja, neem er ruimte in. Archieven ja. zijn heel vervelende dingen om te hebben. Ja. Als je een bedrijf hebt of een. of een, uh, of een bond of zo. Die staan heel gauw uh, enorm in de weg. Dus er werd heel veel vernietigd. en dat is hij gaan redden. Nou, en dan is hij dus. Uh, op een, in een fase aangeland. Uh, geïnteresseerd in, in sociale bewegingen. in, in arbeiders. Uh, dat in Europa. Middenjaar in 30, eh, links, rechts en midden natuurlijk, de macht wordt overgenomen door dictaturen. En dat begint niet met, met, uh, uh, met Hitler, eh, Mussolini is natuurlijk al veel eerder, maar 33 Hitler, eh, drie jaar later Franco, die, die de Republikeinen verdrijft en de macht overneemt in Spanje. Stalin zit er dan al een tijdje, maar zijn regime raakt juist vanaf 35, 36 in een stroomversnelling. En met de enorme zuiveringen waar, waar echt enorme aantallen mensen omgebracht worden. En ja, dan zie je dus dat in al die landen... de archieven van de arbeidersbewegingen en van linkse politieke partijen... die worden ontzettend bedreigd. en Die, die zoeken een heenkomen. Een veilig heenkomen. En, nou, in 1935 wordt dan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis opgericht. Eigenlijk met als doel om... Ja, daar een thuis aan te gaan bieden. Zo. Dus eigenlijk is dat instituut, de geschiedenis van het instituut... het ontstaan is, is nauw verbonden met de opkomst van het fascisme in, in, in, ja. De, in Europa. Ja. Dan, dan kan ik er niet onderuit om uh, even te wijzen... op uh, de uitzending van Paul Wittemans... waarin de dichter des Vaderlands Ramsi Nasser... het denken van uh, de PVV als fascistoïde omschrijft... volgens de woordenboekbetekenis. Dan, dan is dat opeens wel razend actueel geworden, denk ik. Wat vind je ja. trouwens van zo'n zo uitspraak van Ramzi Nasser? Ja, nou, ik, denk, ik denk dat er uh, meer is waarin Wilders en de PVV verschillen van, van echte fascistische bewegingen dan waarin ze ermee overeenkomen. En er zijn. Uh, ik denk dat, dat de benaming populistisch toch veel, ja. veel beter doeltreft. Uh, wat ik wel vind is dat. Um, Eigenlijk het, het probleem dat de PVV van binnen een ondemocratische instelling is en met een leiderprincipe euh, zonder reguliere structuur, democratische structuur, zonder discussie, dat vind ik een Ik vind dat daar te weinig een probleem van gemaakt wordt. Hmm. Want dat is een fasci fascistoïde model. Organisatie ja, dat model. is dat wel. Hè, dat is het leiderprincipe. Hè, hmm. De leider bepaalt. En ook al is uh, de PVV in mijn ogen geen fascistoïde of fascistische beweging, eh, dat vind ik wel een element... Ja. wat eh, sterk aan het fascisme doet, denk ik. Zijn er in het, in het Instituut voor eh, Sociale Geschiedenis... dat jij leidt, Erik-Jan Surger, zijn daar ook... Zijn, zijn er, zijn, in die collecties die je dan binnenkrijgt en, en, en als het ware... Ja. Waar, je de, waar je je over ontfermt, want die zijn op drift ja. geraakt... Zijn, zijn er ook eh, verwijzingen naar fascisme in, in onze eigen geschiedenis? Oh ja, ja hoor, want we hebben echt niet alleen maar linkse collecties. Het is wel ja, bezem, dat, is, maar dat zou je bijna alleen. Met, meteen denken. Ja, een linkse dat... hobby is dit. Maar... Ja, dat is link... <laughs> maar linkse hobby is bijvoorbeeld ook het, uh, het verzamelen van... Uh, uh, uh, nou, uh, Jan Maat. Hè? Wij hebben huh? uh, de collectie Jan Maat. Hmm. Um, en De Bezem? En we hebben inderdaad is dat? uit de jaren uh, huh? de, de, de, twintig... Het, het, het tijdschrift De Bezem... Uh, en allerlei brochures en publicaties die daaromheen hingen. Uh, de bezem, dat is zowel een tijdschrift als een uh, vereniging opgericht door vroege Nederlandse fascisten. Die uh, vanaf uh, 1923 zo actief zijn. Dus heel vroeg, want Mussolini zit dan pas net, hè, die is kerstvers aan de macht. En dat zijn grote bewonderaars van het Ita Italiaanse fascisme. En uh, die noemen zich in Nederland uh, de Actualisten. Leider daarvan is meneer Sinclair, maar dat is een gewone Nederlander hoor. Hugo Sinclair. En uh, gesteund door geld van een uh, Rotterdamse miljonair... Uh, ja, weet die, weet die groep, dat zijn hele kleine groepjes natuurlijk... Uh, maar uh, weten dus een aantal publicaties uit te brengen... en de belangrijkste daarvan dat is het tijdschrift De Bezem. En daar zie je trouwens weer wel iets... Goeie titel, uh, hé, Ja, maar, maar daar zit dus wel iets van een vergelijking met, met uh, Wilders. Want uh, De Bezem verwijst natuurlijk naar De Bezem daardoor. Hè, ja. Groot schoonmaak en dat soort. Dat soort radicaal taalgebruik. Hè, van uh, hm. uh, aanpakken en... Uh, ja. Ik uh, nu al een paar uh, minuten naar onzin te luisteren. Nou ja, dat ja soort precies ding. dat. Hè, dus die, in de Tweede die, Kamer. Uh, die vorm van taalgebruik... Ja. Uh, dat is dus wel iets wat we ook bij zo'n beweging zien. Hè? Dat zien we bij die vooroorlogse ja. uh, fascistische bewegingen allemaal. Maar handen. dat was dus een beweging waarbij fascisme, dat was iets om trots op te zijn. Ja, zeker. Ja. Dat is mensen... ne ne ne een Nederlandse beweging die dat heeft. Ja, voor die de, die de NSB. zelf Die ook, ook echt ja. uh, fascisten gingen noemen. En uh, die zeggen dus eigenlijk echt van ja, democratie, de burgerlijke democratie, die heeft zijn tijd gehad. En dat komt natuurlijk voort uit die, uit die enorme desillusie van de Eerste Wereldoorlog. Ja. En daarna krijg je dus inderdaad groepen mensen die zeggen: van ja, nou, uh, uh, de nieuwe wereld, we moeten naar de nieuwe maatschappij. Hè? Net zoals de communisten. Uh, ja. dat, uh, mijn, mijn opa was ook uh, overtuigd communist en die lag dat ook in de mond bestorven. Uh, de nieuwe maatschappij. Dus ook Als die er eenmaal is. Ja. Maar dit soort groepen, dit soort uh, rechtse groepen, dachten daar natuurlijk. Ook zo. Precies zo. Ook, weer, ook een vorm van wereld verbeteren. Dus. Jazeker, ja. ja, ja. Alleen ze, wat je dan wel ziet is dat ze begin jaren 30... raken ze in een ander spoor. Dan kort uh, wordt het antisemitisme ook hmm. belangrijk. Dat is het in het begin niet, maar dat komt dan wel. En uh, dan wordt het ook een nog veel, veel onfrissere beweging. ja, ja. Oké. Okay. Maar dan sterft het, en dan wordt het eigenlijk overvleugel. Ja, door de of door, het, zijn, door het... het zijn splintergroepen die, ja. die voortdurend uit elkaar hervallen en dan weer ja. heropgericht worden. En, ja. um, de meesten uh, hebben zich helemaal niet bij Mussert aangesloten. Dat uh, nee. uh, ze niet zitten. Nee. <laughs> maar die Rotterdamse miljonairs al niet toe in staat zijn, hè? Mm, ja, dit was een man die zijn kapitaal geërfd had ja. van... Uh, een kapitaal overigens tot stand gekomen in uh, loterijverzekeringen. Kijk, kijk. Verzekeringen kijk. tegen <laughs> ongelukkig ja. dat is natuurlijk een heel mooi ding. Goed, ja, ik verwees even naar die 17 miljoen... die uh, in vrij Feyenoord is gestoken door een aantal uh, ja, vrienden ja. van de club. Um, zit er ook, zijn er ook in de muziek wereldverbeteraars? In de? In de muziek? Uh, ja, natuurlijk. Heb jij een meegenomen, toevallig? Uh, nou ja, kijk, um, daar kun je je ook in vergissen natuurlijk. Hè? Want ja. wij als, als luisteraars, en zeker in de jaren 70 natuurlijk, 60 en 70... Um, dachten we natuurlijk wel vaak dat die artiesten ook wereldverbeteraars waren. Terwijl ze natuurlijk eigenlijk gewoon zangers waren. <lacht> en uh, dat... Uh, <lacht> dat is een mooi verschil. Ja, dat is een heel belangrijk verschil. Hè? Iemand als, als Bob Dylan toen was een, ja. werd... Een profetenstatus aangemeten, terwijl die eigenlijk toch gewoon zanger wou zijn. Eh, en Neil Young? En Neil Young. Hè, ik denk dat Neil Young eh, misschien geen wereldverbeteraar is, maar een uitermate authentieke stem. Eh, die, eh, die, ja, die misschien wel, um, moet je zeggen, hè, um, Misschien niet direct een wereldverbeteraar is, maar op het individuele niveau heel zuiver en, en authentiek wil zijn en ook is. <tied> Hebben we gedraaid zonder enige vorm van ironie. Heart of Gold van Neil Young. Um, ik heb het laatst, Erik-Jan Surger voor mijn geliefde nog eens gedownload. Die hield er vroeger als uh, het klein meisje van. Ik dacht, ik bewijs haar een dienst. Ze verdroeg het niet meer. Ja, dat is toch gek. Ja. Nee, dat ah, hey, ook over... Mijn vriendin is niet ja, gek. Nee, maar daar moet toch over gepraat worden. Want het is... <laughs> nee, ja. Maar hoezo, maar wat... hoezo dan? Nou, <laughs> nou, je... Ze vond het gezever opeens. Ah, dat, dat, dat... Ja, ja. Ja, nee, nee dat... ja, hmm. En een harde bol, ja. het zuivere hart van goud... het ja, dat, dat woord zuiver is misschien zelfs ook wel iets... om zo langzamerhand kanttekeningen bij te gaan plaatsen. Ook dit zonder enige ironie Ja, maar dat gaat allemaal terugkomen. Want dus wat, wat dit laat horen is dat uh, Wilders in ieder geval... in één ding ongelijk heeft. We hebben niet minder secties nodig, maar juist meer. <lacht> Oké. <Okay. lacht> de, de, wat was het? de typiek van de hoon. Ja. Ja. Maar goed, jij, jij, jij kan het nog altijd wel heel goed hebben. Ja, maar, maar ik ben wel met je eens dat of, of, of met je geliefde eens dat uh, sommige dingen inderdaad enorm ineens onverdraaglijk worden. Of, Zoals? of zo verouderd ja. um, zonder dat je dat verwacht. Um, ik heb, realiseer me ook vaak dat, je, dat het uh, ontzettend moeilijk te voorspellen is wat goed of niet oud wordt sommige dingen waarvan je denkt dat het absoluut de eeuwigheidswaarde op het zo, moment zelf zo, zoals wat is er in jou wat dat betreft van jou voor jou van zijn, van zijn of hun van haar voetstuk gevallen onlangs nou ik had het nog niet zo lang geleden met de met oude um, opnames van uh, van Cote en Debbie echt waar eh, wat ik wat ik dus echt um, echt ja ja ik, ik dacht echt dat is iets dat staat uh, he, dat ja. is gewoon deel van de Nederlandse kanon... dat staat uh, voor altijd en als ik het nu terugzie vind ik het heel tijdgebonden in zijn uh, ah. uh, niet alleen in zijn thematiek maar ook in zijn aanpak de manier van brengen denk van ja dat is toch ja. uh, dat verrast me echt dat verbaast me ja dat verbaast mij dus ook heel erg ja. Ja. dat had ik niet gedacht het is, uh, toch dat zijn dan weer Helden die, uh, althans dan voor mij, uh, tijdgebonden blijken. Ja. Ja. Goed, um, Wereldverbeteraars is dus de, de tentoonstelling die is opengegaan... in het Instituut, instituut voor Sociale Geschiedenis. Nou, pas op, hè. hij is niet in ons instituut. Oh. Hij is bij de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam... aan ja. de Oude Turfmarkt, Juist. in het centrum. Heel goed. En dat is met opzet, want ons instituut is wel een heel groot... Pakhuis, maar niet geschikt voor het tentoonstelling. Ja, dat begrijp ik. En die uh, catalogus. Uh, misschien, ja, eigenlijk zou je daar een beetje in rond willen dwalen. Als ja. een soort, ja. In een soort tijdcapsule. Uh, want er gaan allemaal van, van die archieven worden eigenlijk opengezet... met één foto of een beeld en een korte tekst. Neem alleen al de... Ja, de, voor, de voor, waar, wat kies je dan als beeld voor de voorkant? Ja. ja Hoe lang we, hebben jullie we, daarover over? Waar, waar moet het aan voldoen? Ja. Heel lang. Want het heeft veel, veel discussies gekost. En je wilt natuurlijk iets wat historisch is. We zijn een historisch instituut. Ja. Maar wereldverbeteraars, dat, dat begrip, dat heeft natuurlijk ook. Daar zit actie in. He, je, je verbetert de wereld niet door op je kont te blijven zitten. Dus daar moet actie in zitten. En um, ja, uh, uiteindelijk is het een foto geworden van een um, Britse uh, stakingsactie, waarbij een uh, man redenvoering houdt vanaf de vanaf het dak van een, uh, van een soort keet. En mensen er allemaal omheen staan. Allemaal petten en, zie je eromheen <laughs> eigenlijk. Die foto is ja. een beetje van hoog genomen. Je limt maar een zee van petten. Een zee van petten, hè? Ja. dat is de echte klassieke arbeiderscultuur. Ja. Um, we hebben nog een lange tijd geaarzeld. We hadden ook een prachtige foto van Turkse anarchisten. Want we zijn natuurlijk uh, geleidelijk aan sinds... sinds het ja, eigenlijk een jaar of twintig zijn we ook echt buiten-Europees gaan verzamelen. Hele mooie Turkse en Iraanse verzamelingen bijvoorbeeld. En uh, daar zat ook een prachtige foto in van, van Turkse anarchisten... met uh, fakkels en spandoeken. Maar, Het is niet geworden. Nou, nou Een vonden... beetje, beetje beladen, Turks? Nou, ik zou niet weten waarom eigenlijk. Maar, maar wij vonden toch de, hè, de, de, de klassieke arbeidersbeweging... zoals die hier uitgebeeld wordt, dat vonden we toch ietsje meer... Core business. <laughs> ja, want ik weet dat Turkije jouw grote hartstocht is, natuurlijk. Ja, ook. nee, het is in ieder geval al, al heel lang mijn vak. Ja. Uh, ja. Mm. Um, wat mij Troja, ik, ik haal misschien dan één pagina uit. Um, het is pagina 111, maar het is willekeurig, want je kan eigenlijk bij elke pagina wel stilstaan en er hoort een verhaal bij. Dat is dan, het gaat over de, de nadagen van de Russische Revolutie. Ja. Dus Daar spreken we over. 1920, 1921. Komt ja. uit het archief van Emma. Kan ik even niet lezen, moet ik mijn bril opzetten. Even kijken hoor. Emma Goldman. Ja. Beroemde Amerikaanse uh, anarchisten. Ja. En dat zijn foto's van, van magere mensen. Nou waarvan... ja, minstens wel. Ja, nou ja, goed. Het is, uh, ja. Zijn, zijn foto's van verhongerende mensen. Ja. Uh, want dat, is, dat zijn uh, de jaren van hongersnood. Die, die, die Russische revolutie die wordt ontketend in 1917... maar dan volgt er een hele hardnekkige burgeroorlog. En uh, uiteindelijk ontwricht hij het land zo... dat, dat dus echt, uh, vooral in de steden, geweldig honger wordt geleden. En uh, ja, Emma Goldman, dat was dus een, een, een van de toonaangevende... Uh, Amerikaanse anarchisten, die heeft toen... zelfs naar die Russische revoluties daar naartoe gegaan. Hè, zoals veel... Uh, uh, Europese en Amerikaanse intellectuelen toen gedaan hebben. En die heeft dat allemaal van nabij uh, gezien en ook gedocumenteerd. En dat is echt, uh, de context is dus de burgeroorlog. Ja. Burgeroorlogen zijn vaak natuurlijk de meest... Voor de bevolking zijn dat de meest gruwelijke oorlogen. Want die, die spelen zich uh, zeg maar direct voor je deur af. Nou ja, wat, wat mij treft is dat, kijk, als je denkt aan, aan Rusland en de, de revolutie... dan gaat het al meteen over communisme. En ja. wat daarmee samenhangt, je vergeet dan dus, besef ik opeens... als ik naar zo'n foto kijk, wat de bron van dat alles is geweest. Namelijk het lijden van mensen. Gewoon dat, ja. dat, dat, dat zie je, dat, dat krijg je opeens met een klap in je gezicht. Ja. enorm. Enorm. Ja, en, uh, en, en aan alle kanten. En uh, wij hebben dus uh, over, die, over die revolutie... Uh, veel. Hè, maar wat wij hebben, is, uh, is, is voor een groot deel ook van de groepen die het verloren hebben. Die dus um, hm. hè, want uiteindelijk uh, de bolsjewieken zijn natuurlijk maar een fractie, en eigenlijk maar een vrij kleine fractie, van de hele grote Russische socialistische beweging, waar veel grotere partijen, hè, zoals de Mensjewieken, gematigde socialisten. De sociaal revolutionairen die vooral uh, steunden op de boeren. En die zijn dus allemaal, als het ware, uh, door uh, Lenin en Trotsky en hun Bolsjewieken uh, gevecht gesteld. En hun materiaal is dus ja, ook, heeft moeten vluchten. En dat materiaal van Mensjewieken en Sociaal Revolutionair en zo, dat is dus vaak in Amsterdam terechtgekomen. Hmm. En dat is wel een patroon wat je ziet. Want als je nou veel verder in het boek kijkt, dan, uh, en dan, dan, dan zitten we. Uh, uh, wat is het, 60 jaar later... maar dan heb je de Iraanse revolutie. Mm. En daar gebeurt iets dergelijks. En daar wordt een, een De Shah wordt verjaagd. dus een revolutie van een hele grote coalitie... van liberalen, democraten, socialisten, communisten... en islamisten, fundamentalisten. En in de twee, drie jaar na die revolutie... in de jaren 80, 81, 82... grijpt Khomeini mm. met zijn fundamentalisten de macht... Al die groepen worden een kopje kleiner ja. ge, uh, gemaakt of maar, land uitgejaagd. Daar komen dan dus ook weer de documentenvluchten mee. Ja, ja. Zeg maar. ha. Het zijn f, f, ja, documenten... Maar dan stuit je op een rare wet, Erik Jansje, lijkt het wel. Dus dit boek, hè, waar jullie dus je over, ontfermen, hebben, over ontfermd hebben in het instituut, in het archief... dat gaat dus eigenlijk over de documentatie van de bewegingen en mensen die de wereld willen verbeteren, maar verliezen. Vaak en, wel. En ja. wat daar tegenover staat, zijn de mensen... die de wereld willen verbeteren en winnen. En die zich ontpoppen tot tiran, ja. lijkt dan vaak. Dat, dat, is dat, vaak dat, waar. Is toch, dat is toch gruwelijk? Dat, dat in is de, vaak waar. Ja. Wat zegt dat over de mens ja. Ja. en zijn idealen? En de woede nou ja. van Abraham de Zwaan, waar we eigenlijk net ja. terug moeten. Nou ja, wat, wat het natuurlijk zegt, en dat is ook wat, wat de Zwaan ook wel zei... het, het betekent dat als je... Um, een zodanig sterk idealist bent... Hè, dat je um, ge, absoluut ge, uh, gelooft de waarheid in pacht te hebben. Mm. Of dat nou Gomenisch waarheid is, of het is Lenins waarheid. Uh, of Stalins waarheid. Um, dan, dan drijft dat je tot de absolute. Mm. En, maar uh, welke, welke woede moet het dan zijn? Welke woede is dan de Die woede is vaak abstract. Hè, bij, bij als je kijkt naar de grote leiders van, van het communisme, ook Mao bijvoorbeeld... Hè, het zijn mensen die dus um, een uh, enorme hang naar, naar recht... Hè, bestrijding van het onrecht, in het abstracte... het vestigen van een nieuwe rechtvaardige wereld... combineren met een totale ongevoeligheid voor ja. menselijk leed... op het individuele niveau. Hè, de van, de van Mao is bekend dat ze daar dus gewoon echt niet omgaven. Het kon maar gewoon niet schelen... hoeveel mensen doodgingen. Nee. En uh, dus die, die, die gelaagdheid, dat, dat gevaarlijke dubbele... dat je dus gelooft in een abstract ideaal... en intussen daardoor ongevoelig wordt... voor, mm. uh, voor de concrete werkelijkheid om je heen... dat, dat is wel, denk ik, uh, ja, iets dat, wat je ziet. Ja. Ja, en dan wordt, het, dan wordt het echt gevaarlijk. Of tenminste, althans... Dan, dan gaat het kennelijk ja. zijn wetmatige gang ja, na, in de wij, wij documenteren dat dus ook wel, hè? want, want uh, we hebben dus grote collecties... over uh, de Gulag, uh, de, de strafkampen van Stalin. We hebben uh, een prachtige collectie over het studentenverzet uh, op, in China. In 1989, het onderdrukte, uh, heel, heel gewelddadig onderdrukte... Uh, Studentenverzet op het plein van de hemelsvrede. Nou, um, en, en, en want dat komt dan ook in dozen naar jullie toe? Ja, hoe komen dat, die dan? Nou, dat komt dat nou? Hoe, hoe werkt dat? Uh, ja, dat komt op allerlei manieren naar ons toe. Zo. En um, dat maar, wordt dus meestal verzameld door mensen lokaal, uh, activisten zelf. Uh, die mensen lopen daar vaak ook gevaar bij. Uh, maar ze willen het zelf, want het zijn ja. mensen die dus echt. Uh, ja, ergens voor verte. En uh, um, dat komt dan langs allerlei sluipwegen naar ons toe. Of mensen die het land verlaten, of andere kanalen. En dan eindigt het bij ons. Uh, en, en wat er bij ons gebeurt, is dat het dan keurig in archiefdozen terechtkomt. <lacht> en in, in sommige van die archiefdozen, zoals uh, uh, in, in die uit Peking... daar zitten dus de kogels nog bij, die, die opgeraapt zijn... Uh, tijdens, uh, toen de tanks over het plein rolde. Ja, het zijn dus niet alleen maar documenten, maar het zijn ook nee, echt dingen zit, die maar een hebben, soort bijna sacrale. Er komt heel veel mee. Er, kom, er komen ja. heel veel dingen mee. En dat zijn vaak hele rare dingen. Dat zijn niet alleen de collectebussen en de uh, buttons, waar we een eindeloos grote collectie van hebben. <lacht> uh, maar het zijn, vaak, het zijn bijvoorbeeld met bloedbevlekte uh, T-shirts. Of uh, dingen die dus voor de mensen hele grote emotionele waarde hebben. Of, uh, hebben, hebben die dat dan ook voor jou als onderzoeker? Um, nou, dat, dat hangt er een beetje van af uh, in hoeverre je je daarvoor interesseert... en daarmee kunt uh, identificeren. Maar Soms wel, ja. Huh? ja. Kijk, want, want we begonnen met dat filmpje waarin je uh, het handschrift van Karl Marx ja. openmaakt... Ja. En ik heb daar meteen het kapitaal van gemaakt. Ik weet niet of het dat, dat is ook is. Het ook echt, dat is ja. Nou, kijk, ja. dat is dus Das Kapitaal. Het handschrift van Das Kapitaal, dat ligt dus bij ons. Ja. Dat, dat, dat ligt dus bij in Amsterdam. Maar als je dat, dan, ja. als je dat ziet, wat, wat gaat er dan. Nou, gaat er dan, dan toch iets, iets meer door jou heen? Ja, want dat is, dat... wat is dat? Het is anderhalve eeuw geschiedenis van de, ja. Van de mensheid. Ja, nou, dat, dat vind ik dus wel. Hè. Dat, dat, dat blijft opwindend dat je dus. Eh, want, want het gaat toch om, om een van de. Hè, misschien met. met, met en Voigt. En, en, en het gaat om... Uh, ja, de teksten die, die ons, ons wereldbeeld bepaald hebben... heel erg lang. Want ook als je geen Marxist bent... of zelfs anti-Marxist... het is toch gebouwd op zijn denken. En, uh, en zie je in het handschrift dat denken zich... Nou, dat handschrift is volslagen onleesbaar. <laughs> uh, Marx heeft een, uh, heeft een heel raar... Uh, Micro-handschrift, wat echt alleen voor ingewijde kenners te lezen is. Uh, maar, maar ja, ik vind wel als je dus dat kapitaal uh, ziet, dat, dat doet je wel wat. Hmm. En niet alleen mij hoor, want op onze tentoonstelling. daar hebben we dus ook een aantal filmpjes die we vertonen, uh, filmpjes van 2,5 minuut, van mensen die uh, we gevraagd hebben om een stuk uit de. mochten ze zelf kiezen uit de collectie, uh, iets wat ze aansprak en om daar iets over te vertellen. Arnold Heertje, hè, onze mm -hmm. grote econoom, uh, dat is kapitaal gekozen. Mm. En uh, een van de leukste dingen is dat, dat hij, op dat filmpje, daar zie je echt hoe hij echt geëmotioneerd is. Hoe hij echt, uh, uh, ja. Uh, het doet hem echt wat mm. om. Hè, van de man die jij toch beschouwt als de grootste econoom die we gehad hebben. Hmm. die in handen te hebben. Dat doet je inderdaad. Nee, maar. Want het lijkt er wel eens op in deze jaren. deze vette jaren van het kapitalisme. alsof eh, het Marxisme als, als theorie. alsof die gewoon ook werkelijk bij. en daarmee ook een hoop van het socialisme. bij het grof vuil gezet kan worden. Dat is wel gebeurd, maar ik moet zeggen. er is een echte Marx revival. door de eh, economische crisis. Ja. En Marx heeft natuurlijk. Eh, Voorspeld, het is een van de, dat, dat het kapitalistisch systeem intern zulke, zulke tegenstellingen ja. heeft. En dat die voortdurende uh, jacht op, op winstmaximalisatie... dat dat uh, uiteindelijk ja. tot instorting van het systeem zal leiden. Ja. En uh, wat er gebeurd is uh, in de financiële crisis... is wel niet wat hij voorspeld heeft. Maar het heeft wel de belangstelling weer enorm aangewakkerd. Ja. Er zijn overal weer Marx-symposia, nieuwe uitgaven. Kapitaal zelf hm. is nieuw uitgegeven. Dus nee, Marx is back. <laughs> en u weet waar u hem kunt vinden. Ja, ja want dat ik vind, vind ik het allermooiste uh, van, van, ja. van vanavond. Het Internationale ja. Instituut voor Sociale Geschiedenis... heeft al die losers, die eigenlijk winnaars zijn natuurlijk... dat weten we ja. allemaal, heeft het gewoon bewaard. Nou, ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Erik-Jan Erik Surge, dank je wel. Graag gedaan. Dat zei Lex Bolmeijer. U heeft geluisterd naar een herhaling van de uitzending uit oktober vorig jaar. De uitzending waar Erik-Jan Zurger te gast was in het Huis van de Maan. Zometeen uh, kunt u luisteren naar uh, de VPRO. Na een zijn we weer terug. Wij, DnCv NCV, Kazeluna bedoel ik. En dan wil ik het graag hebben over het nieuws over het Maastadziekenhuis in Rotterdam. U heeft het nieuws ongetwijfeld meegekregen. Door onoplettendheid van het personeel is een patiënt die rondliep... met een gevaarlijke resistente bacterie niet in quarantaine geplaatst. Uh, 1800 mensen zijn mogelijk besmet. En dat mag je met recht dramatisch noemen. In het tweede uur wil ik met u graag praten over deze besmetting. Heeft u wel eens zoiets dergelijks meegemaakt? Op een kleinere schaal ongetwijfeld maar een besmetting met een bacterie. En hoe ging dat toen? Had dat te maken met de onachtzaamheid van het ziekenhuispersoneel? Of heeft u daar ooit mee te maken gehad? Werkt u in een ziekenhuis? En misschien weet u wel hoe er gereageerd had moeten worden... en wilt u daarover komen vertellen. En wat vindt u van de situatie daar in Rotterdam? 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer. 0800 1121. het gratis nummer van Kazeluna. Mailen kan kazeluna.ncv.nl. NCV.nl. Kazeluna @ncv Twitteren kan at of @kazeluna. En dat allemaal moet leiden tot een prachtig tweede uur. Zometeen dus. Eerst nog TV Pirol met Radio Bergrijk. Na 1 zijn we weer terug. Graag tot zometeen. In het kader van de door de regering gevorderde centijd voor lokale omroepen. volgt nu een uitzending van Radio Bergeijk. Peters, ik heb een raadsel. Ja, God. Ze zitten in een afgesloten ruimte en ze kunnen er niet uit. Wie zijn het? Ze zitten. Peer van Eersel en Toon Sporenberg. Dankjewel, Peters. Afgesloten, afgesloten ruimte. En ze kunnen er niet ze kunnen er uit. Is al uit. Ja, ja, luister, dat is toch ook wat ik Peer zeg, man. De hele grappen, snelle knoppen. Toons... Godzammer, laat maar zitten. Ze kunnen er, al er niet af. Dag. Ze zitten in een... A... Laat maar zitten. Maar die zitten toch ze ze in rammelen een... rammelen met je sleutels. Ze zitten in een je af... Goed. Rammelen met je sleutels. Ze zitten in een afgesloten ruimte, Peer van Eerstel. Dat weet ik, want ik heb net gekeken. heb net gekeken. Ja, daar zitten ze nog. Dat ze dan zitten erin. Gewoon een zak ijs op mijn hoofd. Ze zitten in een afgesloten ruimte en ze kennen er niet uit. Peer van Eerstle, ja, die zitten in een afgesloten ruimte. Veel vraag ik niet. Gewoon een zakreis en dat jij even iemand... Dat is toch geen raadsel? Dat is wel een conclusie. Ja, dat vind ik wel goed, hè? Vind deze lekker? Dat vind ik zoveel muziek. On the road, met Lilian en Bas. Ik ga samen, ik ben Lilian van Eeswijk natuurlijk, van Radio ga Ik ga Samen met Bas Bierkens. Mijn stoere vrachtuigenchauffeur met 200 parkers. Op naar Parma! En daar ga ik jullie over vertellen. Leuk hè? Ja. Bas? Ja, Lilian? Wat betekent Bergheik voor jou, Bas? Ja, Bergheik is in de loop der tijd voor ja. mij komen te staan voor ja, wat zou ik zeggen, stilstand. En, uh, ja, stilstaand water. Stilstaand water. Ja. En ik ja. heb toen bij mijn ja. eigen gedachten: ik wil mijn eigen ontwikkeling niet uh, afremmen. Ja. Dus ik ga de baan op. Ja. Kijk, als, als, als stel, stel Bergheik had aan zee gelegen, moet je je voorstellen. Oh, dan weet ik wat jij had gedaan. Ik weet het. Ik nou, ken zeg, je langzamerhand ook een beetje beter. Zeg het, zeg het, dan. Jij was bij de grote vaart gegaan als matroos. Oh, precies. Ja. Gewoon hup wegwezen. En tuurlijk, tuurlijk refereer je altijd aan die thuisbasis op een bepaalde manier. Maar juist bij mij is dat refereren aan. Die banden zijn zo lang bij jou, die zijn zo uitgerekt. Je kan kant... gaan waar je wil. Maar toch hou jij die banden vast. Ik weet Lilian. Ik is zo mooi van jou. Ik weet Lilian, Wat de wereld is. Ook dankzij Bergijk en het beperken van Bergijk, Maar ik kan daar niet blijven. Ik kan daar niet vastzitten. Ik moet mijn eigen ontwikkeling... Zoveel dingen van mijn eigen beperking, Bas. Bas? Ja, Lilian? Ik zie, uh, kan je misschien je je overhemd iets verder... Uh, oh, ik heb die tatoeage op... al gezien. Ja. Ja. <laughs> nou, ik zie daar een uh, duif met een pijl door de kop. Die duif is voor mij de vrijheid. En die pijl door die kop hang is de dreiging van het zeg maar, burgermansbestaan, uh, zoals ze daar in de in gewone... Bergerijks. Ja, bijvoorbeeld ik Ja, want mensen ook gewoon van 9 mag. tot 5 of van 6 uur ochtends. Mag ik even... Uh, uh... mag... Vind je het goed? Ja, ja, ja, je kunt wel... Uh... Heb ja, nog nooit tatoeage. Nee, nee, je hebt me nooit aangeraakt. Nou, ik heb er nog meer, hoor. Echt waar? Ja, ik, ik zit <laughs> en waar onder... heb je die laten zetten dan? In Tokio of zo? Of, uh... Onder andere, nou, ik ben overal geweest en uh, als ik een goede kijk dan laat ik weer ergens iets zetten. Ik zal jou wel eens binnenkort laten zien. Dat is geen punt. Hoor ik daar de varkens? Of hoor ik iets? Zolang we het horen, Lilian, is er niks aan. Moeten we niet eens gaan kijken? We zijn nu twee ja, uur verder. Nou, maar goed. En of ze nou heel op een gebleven ah. aankomen. Ham worden toch. Ik voel me zo lekker leeg, Bas, bij jou. Dat is mooi. Helemaal openstaan. Mooi. Helemaal openstaan voor allemaal indrukken en nieuwigheden. Ah. Ah. Ja... Sebastian, I said I can't son it. Ooh, and I in put that's I didn't you? Fit it out out it ik had de muziek aan moeten gaan, dat ik Ja, dat denk ik soms ook wel eens, maar ja. Dan kies je voor iets en dan maakt we de mafo niet af. Ja. En dan blijven steken. Ach, opleiding, opleiding, is het waard. Ja. Het leven zelf is de opleiding. Wat is liefde voor jou, Bas? Wat betekent dat? Alles. Alles.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 Se bastasse una mera canzone, per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono tanto fosse così, fosse così. Zijn we nog in België of zijn we in Frankrijk? We zijn nu net in Frankrijk, het land van de knoflook. <laughs> het land van de knoflook ja. en de roomboter. Dat is meestal ook een zuipend stom volkje, man, met die alpine petten op. Daar heb ik toch scheidszicht van van die types. Echt waar? Ja. En doe je dat? wat... En, uh, komt het dan wel eens bij je eigen tot uiting uh, dat soort gevoel? Ah ja, kijk met zo'n truck kun je ook schrik schrikken aanjagen. Hè? Dat is het makkelijkste wat er is als je, als je eventjes volgast met. Uh, en hier aan de ketting hangen. Is dat een geluidje of niet? Oh, ik krijg helemaal adrenaline, helemaal zo'n ader hier in mijn hoofd, die ja, is op, opspelt. Dit is ook een illegale, want die, die komt van de, van de grote vader. Is vaart. dat een illegale troete? Ja, die komt van de grote vaart, die dat man moet tanken. Oh, echt waar? Ja, die is bedoeld om echt op kilometers afstand waarschuwen. Dus. Als je er komt, is van, oh, hier ben ik. Ik jij zelf even rijden? Kom, dan ga gewoon even op schoot. Kom maar, nee, kom, klim nog maar over, klim nog maar over. Kom niet op schoot, zeg. Ja, met zo'n grote stuur en die poog. Die ja, grote het harde poog is veel te groot voor mij. Ja. Kom, jij maar eens lekker. Hou jij maar eens even de stuur vast. Hou jij maar eens even de stuur Kijk maar. Oh. Oh. oh, ik heb echt een gevoel van van macht van oh hier ben ik oh. ik ook godverdomme, ik ook nee oh. hey basta. Da nee daar zit, daar zit de zit een versnellingspook niet <laughs> dat Nou, noem dat maar geen versnellingspook uh, uh. Hou er vanaf. Nou even van mijn schoot af. Echt vanaf. Even eraf nou. Oh. Weg nou. Hou eraf. Kut oh. Dan met de tissues ergens liggen. geef even een tissue. Hey Bob. Ik word er helemaal gek van en ik kan het ook allemaal niemand bij bijhouden. vertellen. William, William, dat komt goed. We gaan daar, ik stop dadelijk even bij een grenswisselkantoor. Daar heb ik zo voor jou eventjes wat Italiaanse spaghetti lieretjes yes. voor jou binnengehaald. Wat jij maar eens even af. Dan uh, zijn we nou bij welke. Bij de grens Italië-Frankrijk. Dus we gaan hier even parkeren. 105. Ik zet hem hier even neer. Lilian, ik ga even met je mee. Wacht, nee, je nee nee li li li Lilian, Lilian, jij blijft even ik... rustig hier. Hou die sleutel gewoon in het contact. Ik ben over een kleine vijf minuten terug en dan heb jij fijn je leeretjes. Nee, hou, hou je potmonnik maar in zakken. Ja, maar ik, wil, ik heb hier frans. Nee, dat hoeft niet. Ik heb 500 frans. frans Lieve Lilian, voor... hoeft niet. Jij <laughs> hebt zo een paar leerzame. Jij nog. pakt even, het, uh, pas er even op de wagen. Pas er even op. Oké. Oké. Hallo. Bas la bas? bas. En daar gaan we. Kijk eraan. En gaan we houden even hey, ik... vast, want we gaan eventjes met een paar 120 km per uur langs de zijn. Wow, wow. de ketting. Ah. Oh. Was, er staat een man voor. Er staat een man. Was? Die spreekt maar opzij. Wow. Ah. Ah. Zo. Ja, had niet veel verschil. of die was Parmaham geweest. Was er aan de hand bij jou? Wat kijk Jou, waar is hier, hier, hier, hier. ik ga Ik hoop dat het genoeg is voor een week. Dat is goed. Hoe kom je eraan, Bas? Och, de heren waren dus vrij snel bereid om mij wat. Bas. Klinkende e, je Italiaanse Kijk toch niet? Ja. Je toch? Bang, waar is dat dan al bij te gaan? Nee. Nee. Ja, nee. ja. ja, ja. Bas, we bust. moeten terug. Bas, nee, ik ga terug. Bas, we moeten terug. We moeten ons excuses aanbieden en we geven jullie terug. gaat nou niet hier als... Bas, gij gaat... Geef dat stu... Gij Bas. gaat... Hey, Hé, hey! hé! Hey. Hey. En nou, op, voorafdagen! Ja. <tie> zie ik de borden van Luik, Gerstel en Bergeijk alweer, bas. Gefeliciteerd, we're home again. Nee, nou weer tijd voor jou. Zo zoveel geleerd van jou over het vak van trucker, over op weg zijn, over uh, verschillende culturen. Ja? Improviseren. Hoe je het een weekje? En over Parmaham. En over Parmaham heb jij ook veel geleerd. Ja, ja. drie ton Parmaham gaan ja. wij naar u brengen in Dergijk. Nou, maar ik heb ook veel van jou geleerd, uh, Ja, Ik ben best een beetje trots op ons, Bas. Nou, dat mag best. Het was een wervelende week. Kun je ons zeggen, ja. Veel meegemaakt, veel goede dingen gedaan. Gewerkt. Gewerkt ik ja. Ben je moe? Ik denk dat ik straks na een pilsje wel eens eventjes lekker een dutje ga doen, ja. Ja, ik ook. Ik, ik ben, ben kapot. Een, ik hoop dat jij uh, ik ben echt kapot. nu iets meer begrijpt van de heerlijke vrijheid van de truckerschappen. En dan begrijp je misschien ook waarom ik nooit en nooit in te nimmer van de rest van mijn leven in Bergheik zal blijven wonen. Ik zal altijd weer die baan opgaan. Dat snap jij nu wel, hè? Was, dit stukje vrijheid wat jij me hebt gegeven, dat zal ik altijd... Binnen in jezelf begraven en nooit meer omgaan.